3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Van een school in Zeeland zit een kwart van de leerlingen ziek thuis. Ruim 400 van de 1600 leerlingen hebben de griep... en ook 12 docenten, schrijft Omroep Zeeland. Volgens de rector van het Goese Lyceum was de uitval nog nooit zo groot. Het aantal griepgevallen neemt in heel Nederland toe. Vorige week hadden 96 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. Al negen weken zit het aantal zieken boven de 51 per 100.000 inwoners... en is er dus sprake van een epidemie. Het Spaanse parlement heeft de begroting van de regering van premier Sanchez weggestemd. Het werd al verwacht. De partij van Sanchez heeft maar 84 van de 350 zetels. Er was samen met andere partijen een krappe meerderheid, maar die verdween toen de Catalaanse partijen zich terugtrokken. Sanchez zei voor de stemming dat goedkeuring van de begroting essentieel was voor het voortbestaan van het kabinet. De verwachting is dat hij op korte termijn verkiezingen uitschrijft. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar celstraf voor een dubbele moord in Maastricht. In december 2017 stak de Syrische verdachte, Osama I., een man van 46 en een vrouw van 56 dood. Hij verwonde ook de dochter van de vrouw, die haar moeder probeerde te beschermen. Vervolgens viel de man een overbuurman van het gezin aan met een mes. De verdachte zegt dat zijn psychische klachten aanleiding waren voor de gebeurtenissen. Er werd ook TBS geëist. Over een maand doet de rechter uitspraak.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 Yeah, I can tell you no one Yeah, you. Been... Waar. Dit maakt jouw slechte uitspraak gewoon <laughs> tien keer goed. Gewoon. Ah, joh. Dat is toch mooi? Hartstikke goed. Hey, jij had dus uh, Who Do You Love, Five Seconds of Summer en The Chainsmokers. Ja. Who raak. Do You Love. Weet je wat leuk leuke is? The Chainsmokers hebben natuurlijk al flink een aantal keren in... Uh, staan nog steeds in de ja, ja. Maar uh, Five Seconds of Summer heeft ook een hele tijd uh, met uh, Young... Youngblood. Young, ja, young blood. ja ik, <laughs> ik heb er nou spijt van. Ja, ja. Gewoon... En, en Shawn Mendes... Echt waar. Gewoon. Al die bloeden. Waarom? Love. Echt waar. You are an idiot. Ik weet het ja. <laughs> Niks van gelogen. Mij. Uh, we gaan snel door naar Vanity. Vanity, jij hebt ook een plaats ons klaar staan. En uh, ja. wat heb jij uitgekozen deze week? Um. Popje. <laughs> het is wel een wat oudere nummer. Radioactive van uh, Imagine Dragons. En ja. uh, Kendrick Lamar. Hartstikke goed. Ben benieuwd. Hoop. The chemical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 to change, change whip, change grind, change clone, change opinions right before I change my mind. I don't really know your business, been in this since I was bending Lego block. Now you tell the world about me. Try snitch, tater tots on my shotgun. Now I gotta pop when actor starts. Skies to limit, I gotta finish. at the first rapper on Mars. Mark my word, I'ma make my mark. Even when they start that martial law. Even when these Martians alienate my mental state, it's still at the heart. Fuck, look in my eyes. Tell me I died. Tell me I tried. Took up Tell me you love me, tell me the I uh, Don't give a fuck, I can barely decide Wishing the left of my enemies, all of my energy Go to the almighty God, I keep in the body. of energy? Fuck you, amenities. I'm getting better with time ah! I'm waking Nou, ik heb punten gescoord op Vanity. Ja. Ja, je bent weer een beetje blij met me? Ja. Ja? Oké. Je hoort Radioactive Imagine Dragons. Kendrick Lamar. De juiste versie voor Vanity.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 Just to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 Van deze plaat worden we altijd happy. Kygo en Sandro Cavassa met happy. naam nou, hoorde je natuurlijk net bij The Hero breakdown. We gaan straks weer om uh, rond de klok van half negen. Gaan we natuurlijk weer uh, beginnen met de nummer 20 tot en met 10. Dan gaan we de, uh, ja, de andere, uh, in ieder geval de derde keer. 10 nummers op een rij, gaan we die eens even bekijken en luisteren. En uh, we gaan natuurlijk onder aanmoediging uh, van uh, de volgende man. gaan wij dat doen. De man schuift nu aan tafel. schuift, je weet ik ben capabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, nog zoeter dan de wafel. Ja, gezonder dan falafel. Hey, jullie shit is zo verslavend. Yeah. en ik ben live in de hoes vanavond. jeez! Yeah. Ja. Daar was hij weer. Was hij was goed oh, Hij was heel snel weer. Ja, hij is heel snel. Zo. Je ziet hem gewoon niet. Het is gewoon <laughs> niet normaal. Vragen we nog steeds af hoe dit eruit ziet? Ja, wij vragen het <laughs> ons ook af. Wij vermoeden dat het een. een ja. Nee. Hey, het wel, het kan geen neger zijn. Nee. Of nee, is het wel. Of, of het is een Tata-rapper. Tata, Tata-rapper. Tata gewoon een Tata-rapper. Ja. Tata Gerst weet je ja. zeker. Nee. We gaan het meemaken. Ja, nou, twijfel, twijfel is het natuurlijk altijd. En uh, waar ik niet aan twijfel, is dat wij gaan beginnen met de nummer uh, 20: Dat is Electricity van Silk City en Dualippi. Ah, ik ben blij ik dat ik, jezelf, maak, zeg. ik maak hem zelf maar gewoon. En we hebben op plek 19: hebben we What the fuck van Jugel en Amber Van Day hebben bestaan. Op plek 18: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 Gromperenzop Het voor... klinkt als een geslachtsziekte. Wat voor eten is dit? Gromperenzop Het is iets met soep, dat weet ik wel oh. Maar wat voor soep het is echt heel, heel Groomperenzop. warm Gromperenzop Gromperenzop, ja Groomperenzop. Wat is dit? Is het soep? Ja, dat mag ik niet zeggen Nee, nee.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 0 ja. <laughs> punten helaas uh, voor beide. Um, jongens, dan gaan we uh, door uh, naar de volgende vraag. En dan is deze vraag: Wat zijn Panzerotten? <lacht> Panzerotten. Panzerotten. Yeah, Wat? Ja, dat is. <laughs> Panzerotten. Weet je het nog niet? Wat? Nee, ik ook niet. Nee. Panzerotten, Panzer, Panzer, Panzerotten. Denk even na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 Ah oh ja, duidelijk. Zat ik in de buurt? Nee. <laughs> ook, oh, niet. Oh, ook niet. Ook nou, niet. De winnende punt. Oh. <laughs> ja Shit. jongens. Wat is, we weten ook niet. Laatste niks. kans. En ja. ja, Dit is voor de snelle onder ons. Oh, Dus we weten dit allemaal. Ik hoop het. Ik, ik hoop <laughs> echt dat jullie weten. Dat jullie dit weten. Wat wek je op met een apparatief? <laughs> je eetlust. <laughs> Vanity zegt je eetlust. Apparatief. Wat wek je op met een apparatief, Patrick? En hij wordt nu uh, de Wat wek je op met een apparatief? Wat wek je op met een apparatief? Shut up alweer. Shut Dit is dit dan weer. Uh. Oh, Wat shit. wek je op met een apparatief? Een apparatief, je Denk goed naar. Man, apparatief, apparatief. Is ja. niet gewoon je, je, je smaak. Nou, jongens. Zullen we dan maar naar het antwoord toe gaan? Ja, doe maar. Vanity heeft het goed. Oké. Okay. Ja. Het is je eetlust. Dat klopt. Een okay. aperitief is een voorgerecht. Ja. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Dus ja, Vanity, ja. jij gaat aan de haal met uh, deze, deze wedstrijd. Een, uh, een nipte, nipte overwinning, maar toch is het een overwinning. Ja. Ja. Dus uh, ja, Patrick, uh, hoe voel je? Nou nog, nog kutter dan ik net al voerde. <lacht> dus jij gaat uh, van de week aardappelsoep en Italiaanse pastijtjes eten? Ja, en ik ga het allemaal versterken met een aperitief. Top! Door eerst een aperitief <lacht> een te nemen. Ja, hartstikke ja, ja, ja. goed. <lacht> ik, uh, ik ga slapen en ik kom uh, de week niet met bed uit. Rot, rot weekend. Ah, Vooral door die kakkerlakken? Nee, door die... <lacht>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 Gezicht. Oh, het is echt goud waard. Gaan we door. Oké, okay, oh, muziek. Echt waar, echt waar. Oh, Ik stop ermee. Heerlijk. Ook doei. Patrick heeft hier geen, geen niks meer voor te zeggen. Hij is lekker speechless, net zoals Robin. Schultz en, en Irica Cirola.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 In the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do.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 Oké, okay, nou, ik ga lekker uh, slapen. Ja. En nou, uh, morgen ga ik naar mijn broer. Kijk. Met, uh, met Meisje en, uh, en Barbie, En Barbie, En Barbie, En Babie. Ja. En wat ga jij doen, Vanity? Slapen en uitzieken. Slapen en uitzieken. Ja. Eerst ons ziek maken en dan zelf uitzieken. Ja, nee, uh -huh. mooi, mooi. Ja, top. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Hartstikke goed. Ik ga ook weinig doen, denk ik. Ja? ja ik ben gamen, hè? Gamen. Ja. Die ja. hard en, gamen. Ik denk dat ik ook nog heel even UFC ga kijken. Ook oh dat. Oké. Okay. Jongens, ah, leuk, dan man. is het tijd. De onthulling. Yes. Voor ah, de nummer 1. Hype, hype Van of. deze week. Ja. Ja? Komt-ie? Giants, Giant. Rambo Man en Calvin Harris. Dat op nummer 1. Deze week een nieuwe breakdown. En we gaan er lekker naar luisteren en afsluiten. Die toko. Jongens, geniet van je weekend. I